Ze met het NOS -journaal. De man die vanmiddag op het winkelend publiek inreed in de Oostenrijkse plaats Graas is een geestelijk verwaarde eenling met relatieproblemen en een huisverbod vanwege huiselijk geweld. Het gaat om een 26-jarige Bosnier, hij is opgepakt. De aanslag in Graas kostte aan drie mensen het leven. Er zijn 34 gewonden, tien van hen zijn zwaar gewond, één persoon is in levensgevaar. Volgens getuigen reed een man met meer dan 100 kilometer per uur op mensen in. Vervolgens stapte hij uit en viel hij omstanders aan met een mes. Steeds meer daklozen zitten zonder zorgverzekering. Dat zegt de Nederlandse straatdoktersgroep in Nieuwzuur. Onverzekerde daklozen krijgen volgens de artsen niet de behandeling en medicijnen die ze nodig hebben. Sommige straatdokters leggen een noodvoorraad medicijnen aan om daklozen toch te kunnen helpen. Het ministerie van Volksgezondheid werkt met verschillende partijen aan een plan van aanpak. Google gaat op verzoek pikante foto's en filmpjes uit de zoekresultaten verwijderen. Het bedrijf wil zo wraakporno aanpakken. Het gaat om seksueel expliciet materiaal dat zonder toestemming van de gefilmde of gefotografeerde op internet is gezet. Binnen enkele weken kan iedereen een verzoek indienen om wraakporno uit de zoekresultaten van Google te laten halen. De webpagina zelf wordt niet verwijderd. Tienduizenden mensen zijn in Groot-Brittannië de straat opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. De grootste opkomst was in Londen, waar duizenden mensen zich voor de Bank of England verzamelden en naar het Britse parlement liepen. Volgens de demonstranten is het bezuinigingsbeleid van het kabinet genadeloos en moeten bankiers betalen voor de crisis. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en kan er een spat regen vallen. Het koelt vannacht af tot 9 graden. Morgen in de loop van de ochtend enkele buien met kans op onweer. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 25e jaar, aflevering 25. Vandaag de dag, dus 19 juni 2015. Een hele goede middag, 6 minuten over de klok van 3 uur. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown: de top 40 van Europa. Deze week hebben we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 16 dalers. En als je kan rekenen, kom je dan uit op 39. En we hebben namelijk één nieuwe binnenkomer. Dat betekent ook dat één iemand de lijst deze week niet meer heeft gehaald. En na 15 weken is dat Z featuring Selena Gomez. I want you to know. De hoogste positie die hun hebben gehaald is de achtste plek. Vorige week nog op de 40ste. En nou dus uh, helaas uh, net uit de lijst. Snelste stijger deze week die is maar liefst uh, 22 plaatsen gestegen. En dan heb ik het over uh, Natalie LaRose met Somebody. En de snelste daler deze week is uh, 13 plaatsen. Bob Sinclair featuring Don Thelman met Ville de Vibe. En uh, niet alleen hij, maar ook nog iemand anders. Kelly Clarkson met Heartbeat Song voor de tweede keer op rij de snelste daler. Vorige week al uh, aardig wat plekken gezakt. En deze week dus ook 13 plaatsen naar beneden. Even hey, voor degene die uh, bij ons op uh, Facebook zitten. Facebook.com slash breakdown had je het kunnen lezen. Sander is er niet vandaag. Maar ik heb een Astra verbind verbindingje met hem gelegd. Hij heeft een uh, chip in zijn hoofd gekregen waardoor ik hem uh, wel kan verstaan. Sander, ben je daar toevallig? Ja, daar ben ik. Jeetje, je bent er echt. Ja. Wat leuk. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, waar ben je op dit moment? ja, dat wil iedereen wel weten. Ja, waar zit je nou? Tegenover je. Oh. <laughs> ja, maar dan gaat het helemaal niet meer met mijn astra verbinding. Beetje jammer, ja. Nee, je zit even nog in de studio voordat je naar het uh, Haringhappen gaat. Iedereen die op dit moment uh, achter de radio zit, achter de computer of voor de televisie... Achter de televisie wordt lastig, want dan zie je niks. Um, zo direct he. ga naar het raadhuisplein toe. Wereldrecord Haringappen. Lekker en gratis. Hollandse nieuwe naar binnen werken. En dan gaat uh, iedereen tegelijkertijd het Wil je nou weten hoe laat? Ga dan gewoon even langs het gemeentehuis. Er hangt een hele mooie grote aptelklok op het bordes. En uh, daar staat de tijd op uh, dat het uh, precies gaat uh, gebeuren. En uh, de streven is 1500 man. Althans, er zijn 1500 haringen. Mochten er nou uh, meer mensen komen dan haringen zijn... dan krijgen degenen die uh, niks gehad hebben een uh, goedbon. Dan kan je alsnog uh, bij een van de strandkarren... Uh, een van de viskarren, strandkarren, ja, ze kunnen ook op strand gaan, uh, die karren. Maar een van de viskarren uh, kan je dan uh, alsnog even uh, lekker een uh, Hollandse nieuwe happen. En dan uh, weten we zeker dat het uh, wereldrecord is gehaald. Het uh, Ratersplein zal dan ook afgezet zijn die periode. En uh, er is één ingang en dat is uh, bij de HEMA voor de deur. Ga erin, blijf even een half uurtje staan... eet even een gratis haringje en dan uh, ren je weer weg. En dan heb je grote kans dat je met je kop op televisie komt... want er zal veel media aanwezig zijn bij dit, uh, deze wereldrecordpoging. Haringappen. Goed, terug naar de orde van de dag van de Euro Breakdown, waarvoor we hier natuurlijk uh, zitten op dit moment... Het gaat natuurlijk op het allerbelangrijkste. Wie oh wie staat er op nummer 1? En wie volgt hun op de voet? Nou, wij beginnen deze week ergens onderaan. Maar eerst ga ik je laten luisteren hoe de top 3 van vorige week eruit zag. En dat is deze. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat dus vorige week. Kling met Riva, restart the game. 2 voor Lunch Money, Lewis met Bills. En op nummer 1 met Don't Worry. Deze week beginnen we dan uh, met de lijst op 36 met Paulina Gagarani. Uh, Million Voices: The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. We are the world's people. Different, yet we're the same. We believe. and healing I hope we can start again Kaga Rina. Je hoort hem al, en Million Voices, deze week dus op 36. En uh, daar uh, zijn we ook meteen mee begonnen. Baby, now we got bad blood. You know we used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. We're We met Kendrick Lamar. Prachtige nummer Bad Blood. Helaas uh, zijn ze wel twee plaatsen gezakt deze week. Hun vierde week dat ze in de lijst staan. Maar goed, uh, het gaat een beetje heen en weer altijd. En uh, de vierde week, dus voor Taylor swift uh, weer wat gedaald. Maar niet voor de volgende, want die uh, is vorige week. Nee, uh, ik lieg. Jawel, vorige week uh, binnengekomen. Op uh, 34. En uh, deze week uh, staan ze alweer een, uh, een plekje hoger op 33 om precies te zijn. En dan heb ik het over uh, Chris Brown samen met uh, de Euro met uh, Five 5 more hours. Zo de rekening de top 40 van Nederland natuurlijk. Uh, hit nieuws en ga zo maar door. Maar eerst gaan we eens dus luisteren naar de 33 van deze week in de Euro Breakdown. De Euro, Chris Brown met 5 more hours. What you want do baby, where you want go. Take you to the moon, baby I'll take you to the floor I treat you like a real lady No matter where you go Just give me some time, baby Cause you know Even when we're apart I know my heart is still there with you five more hours Now the night is ours And I'll is back with you This right here is my time for five. You wanna to know Just pour another drink, baby Come on, pour a little more I treat you like a real lady I keep you up the cold I give you all my time, baby You know Even when we're apart I flow. Sometimes I believe, at times I'm let you know I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't know Decisions as I go, to anywhere I flow Sometimes I believe, at times I'm let you know I can fly high, I can go low De week dat ze in deze lijst staan met uh, dit nummer, Love Frequencies, zijn ze zeven plaatsen gestegen. Van 38 naar 31. En Love Frequencies doet het niet alleen, nee, ze doen ze aan met uh, Yannick Divine. De prachtige reality. En dan zijn we toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. En het is ook, uh, ja, ik zat uh, maar... Uh, ja, sorry. Het is ook meteen de laatste. We doen er maar één vandaag. We hadden maar plek voor één. Want ja, meer mensen zijn er niet uit de lijst gegaan. Alleen Zet en Selena Gomez. De rest vond het wel erg prettig om te blijven zitten. Goed, de nieuwe binnenkomer staat op de plek nummer 30 om precies te zijn. En dan heb ik het over Tim Berg. En misschien ken je hem als Tom Hanks. Maar ik denk dat de meesten hem wel kennen onder de naam Avicii. Het uh, pseudoniem uh, Avicii is gebaseerd op het laagste niveau in het boeddhistische hel. Ja, echt waar. Lager als de hel kan die niet komen. Nou, in ieder geval, Avicii begon uh, in de muziekindustrie in uh, 2008 op 18-jarige leeftijd. En nadat hij een remix uitbracht van het Commodore 64-spel Lazy Jones... Uh, nou, dit nummer leidde tot zijn eerste release bij uh, Striker Recordings, getiteld Lazy Lace. En in 2010 bracht De Vici een uh, samenwerking uh, uit met de Zweedse DJ John Delbeck, getiteld Don't Hold Back. Nou, daarnaast uh, werkte De Vici nog uh, met uh, bijvoorbeeld uh, Chesto samen en Sebastian Ingrosso. Maar zijn werk is vooral gebaseerd op uh, elektronische muziek. Uh, maar uh, EMI, de, de EMI, ja, ja, ja, ja. Besloot in 2010 ook een vocale versie van zijn uh, nummer Bromance uit te gaan brengen. Met de titel Seek Bromance. Want Bromance is een van zijn allereerste grote hits. Het was uh, precies zijn 14 juni 2010. En in juli uh, kwam hij eigenlijk pas door in de Nederlandse top 40. Toen heeft hij op nummer 2 gestaan. En uh, in totaal uh, 21 weken lang in de lijst. Avicii stond er al in, voorgaande weken. Met het uh, prachtige, ik zit even snel te zoeken, volgens mij The Nights, hè, in mijn hoofd. Ja. ja, The Nights, geloof ik, hè, ja. Die is uh, 1 uh, december 2014 is hij uh, uitgekomen, dat nummer. En uh, in uh, januari 2015 is hij in de Nederlandse top 40 terechtgekomen. gekomen. Maar hij staat dus uh, nog steeds uh, in de Europese top 40. Maar ik zit even snel te zoeken welk nummer. Ik weet niet meer welk nummer Avicii staat de Oh, op nummer 20. Ik staat 21 weken lang uh, pas in de lijst. Maar het is dus niet de uh, Nights waarmee die uh, is binnengekomen deze week. Het is uh, met een uh, prachtige ander nummer... En uh, die ga ik laten horen. Op nummer 30 dus, nieuw binnengekomen, Avicii. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met zijn uh, single Waiting for Love is dit Avicii nieuw binnengekomen deze week... in de Euro Breakdown hier op de CFM Zandvoort. Well, there's a will, there's a kind of beautiful. And every night has a state so magical. Something to believe in Monday left me broken Tuesday This Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday nummer 30. Deze Avicii. Officieel natuurlijk uh, gewoon Tom, uh, Tim. Hij heeft uh, drie verschillende namen. Hè. Tim Berling, Tim Berg oh, en uh, Tom Hanks. En dan natuurlijk uh, Avicii. Ken de man wel van Levels. Wake me up, hey brother. Addicted to you. Ga zo maar door. Maar dit is uh, Waiting for Love. Ja, en je hoort hem de deuntje, het al bekende deuntje wat uh, volgens mij al uh, bijna. Nou ja, zolang de Eurobreakdown uh, bestaat, uh, wordt uh, gebruikt ook door mijn voorgaande collega's natuurlijk. En uh, ik heb hem een andere betekenis gegeven. Hij gaat over de resume, welke plaatsen hebben we nou wel en welke plaatsen nou hebben we nou niet gehad. En daarvoor heb ik nog steeds die Astra-verbinding uh, met. Uh, ja, ik denk ergens in de die, uh, Sander, Die Sander, ga je gaan. Ja, dat ben ik. Nou, op nummer... Waar ben je? Ja, ik sta in het dorp. Oh, in Zandvoort? Ja. Oh, wat spannend. Dat wist ik helemaal niet, joh. Ja. Ja, wat een goede verbinding hebben, we zeg. Ja, satelliet, hè? Ja, keurig. Nou, op nummer 40 hebben we Fish Harmony featuring Kid Inge met Work It. En op nummer 39 hebben we Hoodie Allen featuring Etchway met All About It. En op 38 hebben we Pitbull en Neo met Time of Star Lives. En dan nummer 37, Kelly Clarkson met Heartbeat Song. En Kelly Clarkson is de snelste daler van deze week... maar voor de tweede week op rij met maar liefst 13 plaatsen. Dat ziet er niet echt goed uit. Nou, nee, je weet het niet, hè? Omi is ook weer aan het stijgen na 25 weken... dus dat zou zomaar kunnen. Ja, en al drie weken in de lijst op nummer 36... hebben we Paulina Gargarina met One Million Voices. En op nummer 35 hebben we Clean Bandit met Spranger. En op nummer 34, Taylor Swift featuring Kendrick Lamar met Bad Blood. En al twee weken in de lijst op nummer 33, Theodore featuring Chris Brown met 5 More Hours. En op nummer 32, Years and Years met King. En op 31 hebben we Lost Frequencies featuring Yannick DV met Reality. En we hebben hem net gewoon nieuw binnengekomen deze week op nummer 30. Afritje met Waiting for Love. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel door uh, met de nummer 29 van deze week. Dat is uh, Metre Jim's. Essieke, tu m'aimes. J'ai trouvé een zin. Als j'ai vu het einde van het tunnel. zag. ons te helpen aan deze Du mâle et de la femelle. Souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime, ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert, je n'ai jamais autant souffert Quand je t'ai mis la bague au toit, je me suis passé les bracelets Pendant ce temps le temps passe et je suis huit tes pates libéres Et je suis huit tes pates libéres Agraver ton par deux fois même dans un sommeil éternel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 Met de gym is op 29 deze week. Tweede week dat ze erin staan. Dus uh, vorige week nieuw binnengekomen op uh, 35. Dit is ook wel een hele mooie plek voor deze Franse groep. En we kennen hem natuurlijk van uh, Juntier allemaal. Uh. Hey, dit is uh, nummer 26 voor je: Reden James. En ja, zo heet hij inderdaad. Something About You. About you. Mm. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake, start to shake with your hand. Whatever click, whatever click, are you a freak? You turn and face me, maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake, start to shake with your hand. Will whatever click. Click, are you a freak? You. There's something about you There's something about you Nou ik heb het naast wel gedaan. Nou, maak je uit. Die op 26 Hayden James. Something About You in de tweede week uh, van hem ook. Derde week alweer. Ik lieg blijf zitten deze week. Ik dacht. Uh, Drie weken lang dus in de luister. Hayden James. Something About You. Hey, als ik zo een beetje uh, de artiesten in de gaten hou, dan kom ik weer uit op uh, Taylor Swift. Ja, wat is er nou weer met Taylor Swift? Nou, uh, best wel veel. En uh, ik vind het eigenlijk wel stiekem leuk van hem. Want uh, zoals iedereen weet is uh, Taylor Swift absoluut niet te vinden... op uh, ja. een uh, streamingdienst zoals uh, Spotify. Maar nou komt uh, Apple met zijn uh, tegenhanger ervan, Apple Music. Dat wordt uh, binnenkort ook in, uh, hopelijk in uh, Nederland uh, uitgebracht. Uh, want Taylor Swift is er heel consist uh, co uh, consistent in. Lastig wordt altijd. Haar laatste album uh, 1989 zal namelijk uh, niet beschikbaar komen op dat nieuwe muziekplatform van Apple... dat uh, eind deze maand van start gaat. Een vertegenwoordiger van de zangeres bevestigde dat nieuws aan de billboard. Uh, de zangeres trok eind vorig jaar al haar tra tracks terug uh, van Spotify... omdat ze naar haar mening niet voldoende geld terugzag van de opbrengst. Nou, volgens nog komen de oudere nummers van Swift uh, wel op Apple Music terecht. En daarmee krijgt de nieuwste streamingtel datzelfde nummers... Zoals die ook al via bijvoorbeeld uh, Tidal uh, worden aangeboden. Ja, de zangeres maakt zich ondertussen op voor haar show in uh, dit kleine Holland. Dit weekend in de Ziggo Metro had het voorrecht om uh, kort met de zangeres te praten. Ik kan niet wachten om mijn uh, fans in Europa... die hier al lang naar uitkijken. Te zien al dus Katy Perry... Uh, Katy Perry op mijn nou. <laughs> Taylor Swift. Uh, op persoonlijke vragen. Zoals die uh, over haar mogelijke veten met... Uh, nou ja, daar is het dan, Katy Perry... Uh, werd het uh, weer door management ingegrepen en uh, mocht er geen antwoord op worden gegeven. Dat vind ik nou wel jammer van de meest invloedrijkste zangeres van de wereld. Uh, Guusje dan. Guusje die heeft uh, ja, een mooie concertreeks uh, gehad. Uh, want het zijn uh, drukke tijden voor deze Guus Miewers. Niet alleen is hij dan druk met zijn uh, concertreeks uh, grootse met een zachte gier. Ook werkt hij ondertussen aan een nieuw album. De zanger vertelt aan 100%NL dat er al 9 nummers voor het album klaar zijn. Met uh, allemaal leuke nieuwe liedjes. Nou, voor het album werkt hij samen met, onder andere, met, met anderen. Maar op het album zal geen duet terug te vinden zijn. Het album moet komende maanden af zijn. En zal na de zomer worden uitgebracht. Het concert dat de Miel zaterdagavond geeft in het Eindhovense Stadion. Groot met een zachtig uh, Wordt ook live uitgezonden door RTL. Dus uh, kan je daar niet bij zijn. Ga dan gewoon lekker achter de buis zitten bij RTL 4. Volgens mij ergens in de avond. Uh, kijk gewoon even in je tv-grids. Uh, iedereen uh, heb er als het goed is nog wel één met de Euro Breakdown van deze week, kwart voor vier ondertussen alweer. En wij gaan uh, iemand draaien die al 25 weken lang in de lijst staat. En dan um, precies zijn op plek 25 ook. En dan heb ik het over Omi met Cheerleader. Daar tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa met Maurits Mulder. Listen to the sound. We're gonna rap, up tonight And if we die tomorrow What do we have to show For the wicked ways don't below. The rhythm inside is telling us We can fly tomorrow on the beautiful wind that blows On the coast, they try blow the tide I'm gonna get that rhythm back We're gonna wrap up up tonight And if we die tomorrow What do we have to show For the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly Tomorrow on the beautiful wind that blows On the cosmic track, love tide. I'm gonna get that rhythm back We're gonna wrap up up Wrap up up, we're gonna rap. up Rap up up tonight, we're gonna rap up up, rap up, up, up, we're gonna rap up up tonight. We're gonna rap up up, up, up, up. rap, rap we're gonna rap up up tonight. And if we die tomorrow, Why do we have to show Nummer 24 voor deze bellen. The Euro Breakdown. Ja, dat klopt met uh, Rhythm Inside, Louis XIX, XIX. Ik uh, zou niet weten hoe ik het moet uitspreken. Ik denk dat het uh, grotendeels Frans is. Want in uh, 2014 werd hij uh, bekend door zijn uh, deelname aan. Ja, hoe kan het ook anders? The Voice Belgique. De Baalse editie van The Voice, uh, waarin hij tweede werd. In 2015 werd hij door de RTBF afgevaardigd... ...na het Eurovision Songfestival in Wenen. Daar haalde hij met het nummer wat je net hoorde... ...Rhythm Inside", de finale. En uh, uiteindelijk werd deze de beste man vierde... ...van de 27 landen die uiteindelijk uh, meedeed... ...die in de finale zaten. Nou ja, hij heeft uh, niet veel andere platen nog uitgebracht eigenlijk. Zeg maar gerust uh, helemaal niks. Hij heeft wel een paar nummers gecoverd toen hij bezig was met de voice. Bijvoorbeeld in de Blind Edition heeft hij Diamonds gedaan van Rihanna. En Counting Stars van Ron Republic in de Beatles gezongen. Uh, is Redding, I've Been Loving You Too Long. In de live uitzending, de tweede live uitzending in 2014 was dat. En in de finale heeft hij een hoop gedaan. Onder andere Happy uh, van Pharrell Williams, the One. Uh, van YouTube, de vet van Stromae. Nou ja, ga zo nog maar even door. Uh... En dat hoort er uh, allemaal bij. Goede nummers heeft deze beste man gemaakt. Uh, nou ja, eigenlijk dus niet. Eén goed nummer pas. Hij heeft goede nummers uh, gezongen van andere artiesten. Maar goed, het uh, belooft dat we nog uh, waarschijnlijk veel meer van hem gaan horen. Van deze Louis uh, Nauté. 24ste plek dus uh, met Rhythm Inside. Hey, de volgende uur krijgt mij nog even een kleine resume met uh, wat we allemaal gedaan hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16 van uh, deze week. En die is in handen van uh, Martin Solveig en GTA. Vorige week nog op uh, 19 binnengekomen. Deze week dus op 16 plek Martin Solveig en GTA met intoxicated... ETA en Deze week dus ondertussen alweer op de 16e plek. En uh, de stijging zit er goed in. In uh, heel veel nummers moet ik zeggen. Zo is één nummer uh, maar liefst uh, 22 plaatsen gestegen. dan heb ik het over Nathalie LaRose. Snelste stijger uh, van deze week. Die gaan we nog even niet draaien. Wat ik wel voor je ga doen is uh, zo direct de nummer 14 uh, draaien. En dat zal dan ook meteen het laatste nummer zijn... van het eerste uur van de Euro Breakdown hier op ZFM uh, Zandvoort. En die nummer, uh, dat nummer wat ik ga draaien... één plekje gezakt in de derde week uh, dat ze erin staat. Ja, je hoort goed, het is een uh, zij. En dan heb ik het over een uh, prachtige dame... waarvan je de hand mag vasthouden. Jess Glynn gaat het over op nummer 14 deze week... in de Euro Breakdown, down met Hold My Hand. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me.